Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Gaza stad zijn 17 mensen omgekomen bij een Israëlische luchtaanval op een school, zeggen de hulpdiensten. Onder de doden zouden acht kinderen zijn. De school was in gebruik als opvangplek voor vluchtelingen. Er zouden duizenden mensen verblijven. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd. Het zegt wel een aanval te hebben uitgevoerd op een school waar een commandocentrum van Hamas zou zitten. Maar dat lijkt te gaan om een ander gebouw. Volgens de Palestijnen zijn er bij die aanval alleen gewonden gevallen. De Londense voetbalclub Fulham hield speelsters weg bij Mohamed al fayet de eigenaar van de club, vanwege zijn reputatie van grensoverschrijdend gedrag. De vorig jaar overleden al fayet werd deze week door oud-medewerkers beschuldigd van verkrachting en ander seksueel misbruik. Een oud-trainer van Fulham zegt tegen de BBC dat vrouwen bijvoorbeeld niet bij Al Fayet alleen werden gelaten... en dat de beschuldigingen geen verrassing zijn. De voetbalclub is ook een onderzoek begonnen, maar zegt dat er nog geen meldingen zijn binnengekomen. De nederlands israëlische zakenman Avraham Roet is overleden. Hij zette zich in voor het teruggeven van Joodse goederen die in de Tweede Wereldoorlog waren gestolen. Een deel van zijn familie werd vermoord in de vernietigingskampen. Roet overleefde doordat hij zat ondergedoken. Avraham Roet was 96. Op de Ginkelse heide bij Ede zijn duizenden belangstellenden bijeen om operatie Market Garden te herdenken. Koning Willem-Alexander legde een krans en ook sprongen honderden parachutisten uit vliegtuigen. Met Market Garden hoopte de geallieerden 80 jaar geleden snel door te kunnen stoten naar Duitsland. Maar de operatie liep vast bij Arnhem. Het weer, veel zon. In het zuidoosten is het 25 graden. In de rest van het land is het wat minder warm. Vannacht kan in het zuidwesten een bui vallen. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Met nu, Zandvoort op zaterdag. Ze flikken het weer. Een studio vol met diverse gasten en heerlijke muziek. Rob Harms en Fred Heij. U luistert naar Zandvoort voor jou. I can't touch this. I can't touch this. Can't touch this. can't touch this. My, my, my, my music me so hard, makes me safe. Can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know. Can't touch this. Look in my eyes, man. Can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Can't touch this. Fresh new kids and bands, you got it like that. Now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire going. Catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that. Hold on, the midgets will fall on that. Let them know that you're too much, and this is a beat they can't touch.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 this look man can't touch this you better get a hype boy because you know you can't you can't touch this bring the bell school's back in break it down Stop. have a time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 This. Ken je dat? Dat je in één keer een plaat in je hoofd hebt en uh, die gaat er niet meer uit? Nou, dat had ik met deze plaat. MC Hammer en You Can Touch This. Dus, uh, ja, ik moest er wel mee begonnen beginnen, dames en heren, tegenover mij. Ja, Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik wein. kon naar je zien toen ik binnenkwam dat je die plaat in je hoofd had. Je ja. zo'n rare vorm, dat gezicht. Ja, een beetje alleen. Ik ben he? blij dat hij eruit is. Ik denk dat hij tegen een hamer houdt. Als een soort, soort hamer. Ja, dank jullie wel. Als je wil uh, kijken naar Fred Hey, Hij is te zien op uh, www.zv-live.nl Mooi shirt ja. heb je aan, uh, Fred. Ja, mooi, hè? Ja, zeker. Dat is, uh, speciaal maar, voor jou gedaan. Dus. Ja, oh, het is toch Ik vraag me iets af en ik denk dat de luisteraars zich dat ook afvragen. <laughs> Waarom hebben jullie een rode plop en ik een zwarte? Ja, want wij uh, ja. Ja, hebben onze eigen plop, hè? Ja, wij hebben onze eigen plomp, ja, inderdaad. Dat, uh, dat is, Heb uh, je die gekregen uh, bij Bezoek Jan Plopsaland? Ja, ja, zoiets. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, als je ja, denkt van... Uh, wat is dit voor een speciale Sanford op zaterdag? Nou, dit is een zandvoort uh, voor jou. Ja, We zijn beetje. weer uh, vijf uur lang met Fred Heij... Ja. van uh, Entertainment Fuel... en Dolly Tempierik van... Uh, Even geen rust aan de kust en vele uh, ja, ja, ja, ja. andere programma's. Ik laat me soms op, uitlenen. Uh, op een zoek Precies, op bezoek ja. bij. <laughs> Wordt even uitgeleend. Zeker weten. Beetje hoerig nou ja, typeje. Wat, ga, ja. wat, gaan wij, wat gaan wij vanmiddag uh, allemaal ja. doen, uh, dames nou, en heren? Als eerste gaan we uh, nou ja, wachten op Ramon Beense, de, de broer van Peter Beense. En, uh, ja, die komt uh, weer eventjes uh, bij ons uh, langs fietsen. Ja, die is later begonnen met zingen zijn broer, hè, geloof ik. Ja, die ja een stukken later. later. Ja, ja. Nou ja. En, uh, ja. Vanmiddag hebben we natuurlijk ook nog uh, iemand uh, live in de studio... Uh, die een, uh, een nummer uh, live gaat zingen, Mr. Martin. En uh, we gaan nog eventjes kijken uh, wie we nog gaan bellen. Oké, okay, nou ja, wij hebben met Salvet op zaterdag ook wel een uh, inbrengdollie, toch? een inbreng? Een inbreng. Ik, ik ben bang dat Fred helemaal niet aan boord gaat komen. Oh. niet? <laughs> nee, want er zijn heel veel nieuwtjes te, Och, te dus melden. Er is zo verschrikkelijk veel te vertellen. Maar dat gaan we gewoon tussen de bedrijven doordoen. En um, wat ik ken dit format natuurlijk niet zo goed. Uh, wat, wat jullie nu hebben. Dus ik laat me door jullie verrassen. Maar ik heb een uh, evenementenagenda meegenomen. Met allerlei leuke dingen die ons te wachten staan. Nou, allerlei nieuwtjes. We gaan weer kijken natuurlijk welke dieren in het dierentehuis Kennemerland... Op een baasje aan het wachten zijn. En oh, er zitten zoveel leuke snoetjes tussen. Maar ik heb er twee uitgepikt waar we kijk. wat aandacht aan gaan besteden. Dan natuurlijk heb ik gezorgd dat ik Rico Schreuder weer teruggevonden heb. Want die was een tijdje. Was hij verdwenen? Spoorloos. Ja, ja. Die, die was weg bij, bij zijn vaste. Uh, omroep. En, uh, maar we hebben hem weer gevonden, dus ook dat gaan we weer, uh, weer inplannen in het programma. Het originele weerbericht van Rico Schreuden. Kijk eens aan. Nou, dan hebben we natuurlijk uh, met in, in... met aandacht voor uh, de races vandaag, hè. De kwalificatie. En ik denk dat we ook wel daar met rende Loos over gaan kletsen. In de report Report, maar kwart over vier. Ja, zeker zeker. Weten. En dan natuurlijk heel veel sportaandacht voor het voetbal vandaag weer. Ja, zeker Dolly. En uh, we hebben uiteraard uh, inderdaad uh, Piet Pijper bij die wedstrijd. Kijk. Want het is uh, EVC tegen SV Zandvoort De eerste wedstrijd uh, na de zomerstop. De hele lange zomerstop. En de competitie gaat weer door uh, met een... Uh, Tegenstander uit Edam, dus we gaan zo bellen met Edam. Met Piet Pijper die daar verslag doet voor ons. Spannend. Zeker, en heel veel lekkere muziek ook hè? Ja, ja. Oh, oh, oh, Wat Wat heb jij meegenomen? niet meer op Wat heb jij meegenomen, Fred? Ja, ik, ik heb een beetje uh, toch wel een uh, jaren tachtig uh, uh, ja, bij elkaar uh, samengesteld, zeg maar. Oké, okay, ja, ik zit er ook wel een klein ja. beetje in hoor. Deze plaat mocht ik uh, vorige week uh, niet draaien... van uh, mijn compagnon die uh, toen tegenover mij zat. Oh, oh wie was dat? Ja, heel streng was die, heel streng was die. Maar ik kan hem gelukkig uh, wel draaien, noem geen naam. Waanzinnige De The Doobie Brothers Heerlijk. Heerlijk. running Running. Deze week uh, lekker toch gedraaid op de Softworks Radio, de Dobby Brothers. En hey, Long Frame Running, nieuwe muziek onderweg voor het uh, nieuws in het kort. En dat is de nieuwe single van uh, Mart Hoogkamer. Hier is Ik Spaar Geen Centen, nou, eigenlijk wel hoor. Ik heb nooit genoeg. Als ik het weer verkloot Ja, ja, ja, ja, de nieuwe single van uh, Mart Hoogkamer hoorde... en ik spaar geen centen. Ik ga het niet vragen aan de heren en dame tegenover mij hoe zij daarmee uh, omgaan. Wat we hebben het uh, nieuws in het kort nu, uh, Dolly. Ja, dat klopt. En ik uh, wil even beginnen de, vandaag in de uitzending met wat gemeentenieuws. Er wordt namelijk gewerkt aan een nieuw evenementenbeleid in Zandvoort. En dat heeft bijvoorbeeld te maken met het soort evenementen dat georganiseerd wordt... Die regels die hiervoor gelden en hoe ervoor gezorgd wordt dat het leefbaar blijft. Ook tijdens evenementen. Vanaf vrij, uh, maandag 16, 16 september kunt u reageren op het concept voor het nieuwe evenementenbeleid. En in dat evenementenbeleid komen de ambities voor evenementen in Zandvoort. Zo wil men een divers en jaar rond aanbod... met een goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid in het dorp... Ze willen genoeg ruimte bieden voor evenementen... en zorgen dat er oog is voor de toekomst en duurzaamheid. En daar horen spelregels bij. Over bijvoorbeeld de vergunningen, mobiliteit, begin- en eindtijden... alcohol- en drugsgebruik, geluid- en omgevingscommunicatie... U kunt het voorstel voor het evenementenbeleid lezen via de projectpagina op de Zandvoortse site, de gemeentesite, dus zandvoort.nl. En op die gemeentesite kunt u de link vinden naar het bestand en via het formulier uw reactie geven. Dat kan tot en met woensdag 23 oktober 2024. En na de inspraakperiode worden alle reacties verzameld en gelezen. En daarbij wordt per reactie bekeken of er een reden is om het concept evenementenbeleid aan te passen. Alle reacties en de beantwoording daarvan worden gepubliceerd. En ze worden ook samen met het concept aan de gemeenteraad voorgelegd. En die gaat er dan een besluit over nemen. Dus ik denk, heel belangrijk als je denkt iets te melden te hebben... of iets kwijt wilt daarover. Zeker, uh, doe mee. Laat hè, het, aan het dan het begin niet achterwege. Ja. Nee, dus niet later uh, zeggen van, uh, dat had ik anders uh, gewild. Maar nee, gewoon mee, nu mee beslissen. Nu heb je de kans. Yes. Oké, okay, nou het nieuws uh, is uiteraard ook na te lezen op de ZFM app. En onze app is gratis uh, te downloaden in de Play Store uh, onder meer... Zoek even onder ZFM Zandvoort en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En je hoort het geluid van Zandvoort al 34 jaar. En heel veel lekkere muziek nog onderweg. En uiteraard ook de artiesten die vandaag een plaats krijgen bij ons. Waaronder Ramon Bezen en Mr. Martin. Dat allemaal bij Zandvoort voor jou. Goedemiddag allemaal. Mooie weer, hoort ook een beetje reggae op de radio natuurlijk. Nou hebben we deze gedaan, hè. De velers waren dat met Stared Up... Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, en ik ben blij dat we Rico Schreuder uh, weer teruggevonden hebben, Dolly. Ja, wat goed hè? Ja, zeker. Oh, wat ben jij een zeg? Ja, ja, ja, ja. Alles vindt ze. Zoek de gijs zult vinden. Dat ja, was een raad ja, ja. van oma. Super hè? Nou, hartstikke mooi. Ja, en je mooi. ziet het, het werkt gewoon. Zeker. En uh, ja, Rico Schreuder meldt ons het volgende. Het is vandaag weer een zonovergrote dag. Het blijft droog en er waait een zwakke oostenwind. Temperatuur die stijgt naar zo'n 22, 23 graden. Nou, voor mijn eigen gevoel is het ietsje warmer. Oh, nou, dat staat er ook. Maar voor het gevoel doet het warmer aan doordat er minder wind staat. Kijk, ah. dat maakt het verschil. Dan gaan we even kijken naar morgen. Want dan start de dag droog met zonnige perioden. In de middag neemt de bewolking toe en in de avond stijgt de kans op enkele buien. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind en het wordt 21 tot 23 graden. Nou, eens kijken wat er daarna gaat gebeuren. Maandag dan overheerst de bewolking en valt er af en toe wat regen. In de middag breekt de zon af en toe door en de wind waait uit het zuiden en het wordt 18 tot 19 graden. Nou, als we dan even op het langere termijn gaan kijken... Vanaf dinsdag is het wisselvallig met dagelijks regen of enkele buien. Zo nu en dan schijnt ook de zon. Maar er staat ook flink wat wind. Dinsdag tot en met donderdag is het nog 17 tot 18 graden. En vanaf vrijdag liggen de maxima tussen de 14 en de 16 graden. Ja, dan was dit het weerbericht volgens Rico Schreuder. Er dan wordt het kouder, Dolly. Ja, we gaan richting de herfst zeker. Of zeker willen of niet. Ja. Nou, dan, de, de ux kunnen er weer. Uit. De, de Uks. Ja. Ja, uh... het zal jou goed staan uh, Fred Ja, maatje, maatje 47. 47 ja, ja, van ja, de ja, Uks. Ja, ja, ja, ja. Neem je dan ook die, die originele bruine of wordt het roze ux? Het uh, ja, dat de ge... uh, roze randje. Uh, het, ro <laughs> het roze randje. Nou, ja. laten, laten wij het roze randje maar weg. He. zeker. Nou ja, dat was het weer Rico weer uh, daar kan je het, uh, naar uh, zoeken uh, op Google, daar vind je hem vast en nee, zeker. Dat, nee, dat vind oh, je, je, nee, nou ja. je niet. Dat vind je helemaal niet. Moet ik, je even Dolly ik... bellen hoe dat uh, terecht is gekomen. Uh. <laughs> Hier heb ik het 06-nummer is... van Dolly Tempierik. Nee hoor, dat doen we niet. Het is via wordpress.com. Oké, okay, dankjewel. Hier is propaganda. <laughs>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 Wel wie ik was. Um... Het was geen bluff. Oh ja, het was wel bluff. Dansen aan de Hoort uh, hoorde bij uh, Zandpoort voor jou. Uh, ja, we zitten eigenlijk uh, in de afwachting van uh, de komst van uh, Ramon uh, Beens. Is daar al ja. wat over bekend, uh, Fred? Nee, ik, uh, ik probeer hem te bereiken, maar uh, nee, ik, ik krijg nog geen, uh, geen respons in ieder geval. Dat gaat uh, even niet lukken, maar we hebben genoeg andere uh, nieuws toch, Dolly? Ja. Ja, ik heb uh, twee nieuwtjes, twee korte nieuwtjes, okay. als dat mag. Ja, tuurlijk. Uh, ik wil namelijk even melden dat American Sunday is gekomen... met een allerlaatste kans uh, om tickets met uh, een grote megakorting te bestellen. Um, Eens even kijken, wat schrijven ze daarover? Dus ze schrijven dus, wees slim en bestel jouw tickets alleen dit weekend nog... Tot 12 uur vanavond online om nog te profiteren van de allergrootste megakorting van maar liefst. 12,50 euro per ticket. Dat is best veel. Uh, de tickets die kosten dan 17,50 euro in plaats van 30 euro aan de kassa. Nou, Dat is dus alleen voor de snelle beslissers, want uh, vanaf aanstaande maandag gaat de prijs omhoog. En ben je toevallig in het bezit van een Amer Amerikaanse ride, auto of motor, dan kun je je nog aanmelden. Er is een gelimiteerd aantal gratis showtickets en dat zijn er duizend stuks. Die zijn beschikbaar inclusief gratis entree voor de bestuurder. En hiermee ben je dan gegarandeerd van een mooie plek op de showpaddock... tussen alle andere American Rides. Het is niet verplicht om aanwezig te zijn vanaf een bepaalde tijd... tot het einde van het evenement. Dus je kan lekker rondlopen. Nou ja, Als duizend van die speciale auto's komen, is het wel leuk natuurlijk. Ja, zeker. Ja, is enige. Hartstikke mooi om te zien, joh. En helemaal als je met zo'n goedkope ticket naar binnen kan... dan heb je een prachtige dag... Ja, nou dan nog even een tweede. Want de inschrijvingen voor de voorronde van de fluitketelkeurling op de ijsbaan zijn weer gestart. En de voorronde vindt plaats op 23 december op de ijsbaan in Zandvoort. En kost 30 euro per team. Nou en voor meer informatie en om je aan te melden kun je natuurlijk terecht op de website van ijsbaanzandvoort.nl Ja, je merkt echt dat de zomer een beetje voorbij is. Want uh, ik kreeg van de week op uh... Facebook allemaal berichten over... Uh de dus in intocht op 7 ja, november. Ja, ja, ja. ja, die zoeken sponsors. Die zoeken he? sponsors. En dat de ijsbaan er weer aan gaat komen. Dus ja. ik denk, en nu is ja. het gebeurd. Je hebt de, je de er al besteld, Rob? Ja, ik heb de mijter al besteld. Ja, dat komt <lacht> helemaal goed. Nou, ze baard nog. Zo, zo bestaan. <lacht> ja, de baard in mijn keel. Uh. <lacht> je weet het maar nooit, hè. Nou ja, in ieder geval komt dat er uh, allemaal weer aan. Dus, uh, ja, ja, dus de schaatsen kunnen weer uit het vet. Uh, zo is het. Uh, ja. Uh, nou ja, als de Rika ligt, uh, nog even niet hoor, want nog wel even nee, dus een uh, graadje of 16 ik, denk ik. Ik. ik heb altijd gehoord dat je goed voorbereid en ijs moet komen. Ja, dat is ja. een hele leuke. <laughs> <laughs> Zeker weten. En uh, ja, je had het over een uh, mooi American Sunday uh, ja. evenement. Ja. Maar we hebben ook volgend weekend een uh, mooi evenement op het circuit, de EV Experience. Oh, ja, die, en dat uh, zijn de, de elektrische Europa. auto's, uh, zeg maar, die dan uh, daar uh, gaan uh, rijden. Ja. En uh, op zaterdag is de Publieksdag. En dan kan je ook zelf een uh, elektrische auto gaan uh, besturen. Ja, of leuk. een. Uh, of een brommer of uh, wat anders. Een elektrische fiets. Ja. Een fatbike. Het is zo allemaal aanwezig uh, tijdens de EV-experience. Allemaal experience. elektrisch. Niks op batterijen. Niks op batterijen. Allemaal nee. elektrisch. en uh, <lacht> ga ik win achterop. <lacht> Windmallen achterop en uh, gaan. <lacht> hey, even serieus. Volgend, uh, volgend weekend besteden we daar bij Salvoert op zaterdag uh, uitgebreid uh, aandacht uh, aan. Kijk. De EV-experience van uh, 2 tot uh, 5 uur. En daarvoor huren we in Ben Veuge. Dus dat is niet uh, zomaar iemand... Uh, huur je die in? Die, die huur ik in dan. Uh, die betaal ja. je? Die betaal ik uiteraard. Echt waar? Ja, tuurlijk. Wat denk jij? Waarom betaal je mij dan niet? <laughs> ja, ja, ja. Ik krijg ik een, ga, een kopje koffie. Ik had het ook niet moeten zeggen eigenlijk. Ja, ja, natuurlijk moet je dat niet zeggen. Ik heb geen nou ja, rode poppen en geen geld. Nou, de, lekker dan. We, we hebben het er nog <laughs> wel een keer over. Ja, Fred, heb jij geld bij je? Ik niet. Ik heb nee, wat op Stelletje ja. ja, lege dat jullie zijn. Daar heb je helemaal niks aan. Uh. Nee, mocht je wat geld over hebben, kom het even brengen voor uh, Dolly Tempie. Ja. En die zitten met smart op te wachten. Ja. En wij zitten met smart op uh, hele goede muziek te wachten. En uh, daar is het uh, nu weer uh, tijd voor geworden. Want we hebben een mooie danceclass voor je klaarstaan. The Brothers Johnson. Mm-hmm. We hadden het er net over bij Zandvoort op zaterdag. En de zomer is voorbij. We gaan alweer aan de schaatsbaan. denken in het centrum en uiteraard ook de intocht van Sinterklaas. Hè? Als je je Facebookpagina volgt... Hier uh, in uh, de regio, daar kom je al die berichten tegen. En dat betekent ook dat er uh, weer gevoetbald gaat worden in de competitie. En dat uh, de zomerstoppen uh, erop zit, uh, Piet. Goedemiddag. Goedemiddag, ja. We zitten hier in een soort overgoten hè? Of nee, Edam, sorry. En uh, we zijn gestart. Ben ik in de uitzending? Ja, je bent zeker in de uitzending, ja. Nou, kijk, we zijn gestart. Het is hier prachtig mooi, zonnig. Uh, ik kwam hier vijf minuten te laat en ik keek naar het scorebord en dat stond op 0-1... Dat betekent Zandvoort zonder vijf minuten met 1-0 voor. Dus al in de vijfde minuut. Dat is heel mooi natuurlijk. Achteraf heb ik gehoord dat is een doorzetgoal geweest van onze Nigel Berg. Weer terug van vakantie gelukkig. Die is er. En in de tiende minuut is het zelfs 2-0 geworden voor SV Zandvoort. En dat is een afslagen corner. En die werd vanaf de ramp van de 16 door onze jeugdspeler Dani Bakker in de hoek geschoten. Hey, wat leuk, een uh, jeugdspeler die uh, gescoord heeft, dat uh, horen we graag. Ja, dus we staan uh, na 15 minuten spelen, nu staan we hier uh, met 2-0 voor, en dat is eigenlijk wel uh, natuurlijk een mooie opsteker op uh, voor ja. mij en voor iedereen die hier is. Ja, zeker een mooie start, want uh, EVC die staat uh, toch wel uh, behoorlijk hoog uh, in de competitie ten opzichte van, uh, van uh, SV Zandvoort. Nou, volgens mij zijn ze vorig jaar gedegedeerd uit de tweede klas. We staan natuurlijk allemaal op 0-0 op dit moment. Dus we, zaten, we hebben geen bovenste en onderste, dit is de eerste wedstrijd. Dus, uh, maar dit is dus wel een mooie opstekende uitwedstrijd en dan uh, na, na kwartier 2-0 voor, wat wil je nog meer? En we zijn ook er nu ook weer in de aanval. Karsten Vries gaat door. Oh, voor de goal langs. Anders was het zelfs 3-0 geweest. Nou, voor de rest is het een beetje de betrouwde opstelling. Levi van Hamersveld is uh, door uh, de grote blessure van de andere keeper die zijn knieschijf gebroken heeft, de, uh, Mickey Groot, die is hij toch wel de vaste keeper geworden. Dus de strijd om de keepersplaats is uh, door een zware blessure beslist, zeg maar. Dus Levi van Hamersveld is voorlopig onze keeper. En achterin hebben we Berk Belekamp, trouwens. En zeg ik maar, dat, is een heel, dat is eigenlijk weer een veteraan van 45 die het gewoon hartstikke goed doet. Rico van den Burg, Silvio. En, en Carsten Vries is erbij. In de voorhoeders twee, twee broedjes vertoet. En dan uh, Dani Bakker niet te vergeten. Nou, ja, mooi en, team uh, op het veld. En uh, mooi begin ook van ja. de wedstrijd vandaag natuurlijk. We missen we nog wel een de spelers. Onze Fernando Lewis. Die over twee weken weer in het land gaat spelen tegen Haiti. Arba Roeba tegen Haiti. Twee wedstrijden in de Conference Cup. Die, die, uh, die is er niet bij. Die is geblesseerd. En uh, ook uh, Dani... Uh, de golf is ook nog geblesseerd, dus er zijn twee vaste spelers. we nog niet. Ik zie je overigens dat de wedstrijd onder leiding staat van een, uh, een dame met een lange blonde paardenstaart. Dus dat is ook wel apart. Dat gebeurt ook niet elke week dat een dame deze wedstrijd uit dus dan... Nou. Maar nogmaals, het is een prachtige zonovergoten middag. En met deze stand voor ons heel, heel specifiek. Dus ik zou zeggen laten het hier even bij en dan uh, kom ik straks weer terug in de uitzending. Een heel mooi begin uh, daarin, uh, Edam. Wat uh, de weken ervoor heel even nog uh, in het kort hebben we gebekerd. Om het zo maar even te zeggen. Ja, en hoe ja. is dat uh, verder afgelopen? Nou, dat is. Dat is vorige week uh, had ik er weinig hoop op toen ik zeg maar, de voorbeschouwing deed. Maar het is achteraf toch een scenario geworden dat de uh, SV Zandvoort uh, door een zelf 3-0 te winnen. en de grote concurrent uh, Allianz gewoon thuis verloor. Uh, hebben, zijn we door naar de tweede ronde? En dat. Uh, dat wordt op 26 oktober een, een hele leuke thuiswedstrijd tegen Aalsmeer. Dus dat is op zich ook altijd, altijd een leuke tegenstander. Die speelt inmiddels in de eerste klas. Dus uh, naar die wedstrijd zien we heel erg uit om te kijken hoe die krachtverhouding zal zijn. En één ding is zeker, Aalsmeer komt altijd met uh, veel publiek. Dus dat wordt ook voor de, ook voor de club een goede dag. Oké, okay, nou, is ook, Dat is ook belangrijk. Ja, ook uh, geweldig nieuws dus, uh, voor uh, de beker. Ja, want jij zei het. Ja. Uh, van, uh, ik denk het niet, maar gelukkig is het uh, anders uh, afgelopen. En uh, ja, uh, ja uh, heeft Allianz verloren en wij dus uh, ruim gewonnen vorige keer. Uh, en uh, ja. uiteindelijk toch door uh, naar de volgende ronde. Dankjewel even, uh, Piet, voor dit moment. Oké, okay. okay, tot straks. Tot straks. But then you left me ...zijf van vandaag. Karin uh, Edam, op dit moment staan we 2-0 uh, voor. Zometeen uh, in het volgende uur van uh, Zandvoort voor jou. Uiteraard meer over deze voetbalwedstrijd. En uh. dat horen we dan van uh, Piet Pijper... ...die daar vanmiddag uh, voor ons uh, verslag doet van uh, de wedstrijd. Zometeen zijn we er weer, uh, dames en heren uh, tegenover mij. Beetje zin in? Ja, lekker. Ja, lekker. Een uh, uh, beetje. Uh, wel lekker. Ja, uh, lekkere muziek. Dus, ja, oké. Okay. Uh, ja. Nou ja, dan ga ik zo door. Ja, Tot spartal. vijf uur en dan mag jij het overnemen daarna. Ja, nou, Mooi plan, <laughs> toch? Doe. En Dolly mag het helemaal niet overnemen. Je moet het doen met onze muziek. Ik heb het al overgenomen, jongen. Heb je niet eens in de gaten. Dat oh, oh, krijg, krijg je ook betaald. Oh, ja. Be <laughs> ja, ik stuur straks een oh, Ja, oh, Lekker dan. <laughs>